Vliegverkeer blijft echter beperkt. De meeste vluchten zijn nog altijd geannuleerd. In Groot-Brittannië wordt nog nauwelijks gevlogen. De Britse luchtvaartautoriteiten maken zich zorgen over een nieuwe aswolk vanuit IJsland. Vanuit Schotland zijn wel enkele toestellen opgestegen, maar dat zijn vooral binnenlandse vluchten. Ook vanaf Duitse luchthavens vertrekken vanwege de aswolk nog maar weinig vliegtuigen. De vulkaan op IJsland is nog steeds actief. Er komt nu meer lava uit en minder as dan eerder, zo zegt de Meteorologische Dienst op het eiland. De as komt ook wat minder hoog dan de afgelopen dagen. De trillingen van de vulkaan zijn heviger geworden, maar dat zegt niets over de activiteit. Vanaf vandaag strijden telecomaanbieders om de frequenties van mobiel internet. Ze doen mee aan de zogeheten 2,6 gigahertz veiling, de opvolger van UMTS... De frequenties zijn erg gewild, omdat het bedrijf daarmee razendsnel internet op mobiele telefoons kan aanbieden. Biedingen kunnen via internet worden doorgegeven. Officieel is niet bekendgemaakt wie er aan de veiling meedoen, maar waarschijnlijk zijn in ieder geval de drie grote spelers, KPN, T-Mobile en Vodafone van de partij. Nieuwkomers hebben op de veiling overigens een streepje voor. Ze mogen van de overheid meer megahertz aan frequentieruimte kopen dan de grote spelers. De overheid wil zo de concurrentie bevorderen. Supporters van FC Twente die geen kaartje hebben voor de kampioenswedstrijd tegen NAC in Breda... kunnen de wedstrijd live volgen op een groot beeldscherm in het stadion van de voetbalclub. Een kaartje om de wedstrijd op zondag 2 mei in de Golse Vesten te zien kost 5 euro. Volgens een woordvoerder van de Enschedezen voetbalclub zijn er zo'n 18.000 kaartjes beschikbaar. FC Twente staat één punt voor op Ajax. Bij winst in Breda is FC Twente voor het eerste kampioen van de eredivisie. Het weer wisselend bewolkt in het noordoosten wat lichte regen. Vanmiddag is het droog en op veel plaatsen zon. Het wordt 9 graden op de wadden tot een graad of 14. In.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 die van Toch wou ik dat ik net iets vaker Iets pakken simpelweg gelukkig wacht mm -hmm. Een eigen huis, Een plek onder de zon Er altijd iemand in de buurt Die van me houden koop Toch wou ik dat ik net iets vaker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 Een eigen huis, een plek onder de zon En altijd iemand in de buurt die van me houdt en Toch wou ik dat ik net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was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 Je blijft op de hoogte. Zondag in Kennemerland. Ja, goedemiddag. En welkom bij het derde en laatste uur alweer van zondag in Kennemerland. Het is op dit moment vijf over vier. Nou, we hebben al een hoop gehad, maar we gaan uh, nog veel doen dit, uh, dit uur. We gaan namelijk nog uh, praten met Michel van Bergen over de opening van het Duinhuizen. Uh, en want prinses Margriet heeft dat officieel vrijdag geopend. Verder gaan wij wat sport betreft uh, nog praten met Joop van Nes. Hij is naar nou, de dames en heren basketbal geweest. En kan nog praten over het uh, voetbal. Het eerste van SV Zandvoort heeft gistermiddag uh, gevoetbald. En verder is hij naar de open dag geweest van Manege Naaldehoff in Bennebroek. Daar zal hij ook nog het een en ander over vertellen. En we gaan misschien nog even terugblikken met uh, de wedstrijd Telstar tegen Veendam. Uh, daar is het 1-1 geworden en voor Telstar is het spannend. Volgende week is het echt de rob of de ronder. En dan, uh, ja, dan horen we of zij, uh, of zij degraderen of toch nog blijven in de eerste divisie. En dat doen wij met Rolf Bastiaan. Verder kijk ik nog even naar het hockey, want het is weer begonnen. Uh, BVC, of BVC Bloemendaal speelt uit tegen Kampong in Utrecht. En daar staan zij voor met 1 tegen 4. Dus zometeen uh, kunnen wij de einduitslag melden. Nou verder nog nieuws uit de regio en natuurlijk muziek. En dit is uh, Views from a Bridge van Kim Wilde. Thank you. Ja, dat was dus Kim Wild en uh, Views from a Bridge bij CFM Zandvoort en AB Radio. Nou, ik had het uh, net al gezegd. Karel uh, Emerald, zij trad op uh, zaterdag uh, 18 april, gisteren dus, uh, in de... Uh, nee, 18 april, uh, 11... 10 april. <laughs> en uh, ik raak helemaal in de war. Hoe komt dat? Nou, dat komt eigenlijk omdat ze eigenlijk op uh, zaterdag 3 april zou optreden in de kleine zaal. Maar omdat het zo snel was uitverkocht, uh, heeft de patronaat beslist om haar in de grote zaal te zetten, in de Dommelzaal. En toen was het concert ook binnen de kortste keren uitgezocht, of uitverkocht. Nou uh, ja, Luc Rom en, uh, en ikzelf, uh, zijn de gek, uh, zijn erheen geweest. En uh, ja, uh, Carol Emerald, uh, de naam zegt vaak, zegt veel mensen niks hè Luc? Nee, dat is inderdaad, uh, als je zegt Karel Emerald, dan is het eerste reactie van, wie is dat? En als je dan de uh, twee bekende nummers van haar noemt, uh, Back It Up en uh, A Night Like This, dan zeggen ze, oh ja, dat is die, dat is die rode cd. Die hebben we gekocht of gedownload of iets dergelijks en dan valt het kwartje ineens. En, uh, maar als je zegt, Karel Emerald, wie is dat? Sommige mensen zeggen ook van, is dat dan buiten, is die in Nederland dan ofzo? Terwijl het gewoon een Nederlandse zangeres is. Ja, maar het klinkt ook niet echt Nederlands natuurlijk, dus... Uh... Nee, Vandaar dat mensen daar al snel uh, in de war door raken. Nou Gisteren dus in een uitverkocht patronaat. En, uh, ja, kan jij maar iets meer vertellen over de muziek die zij maakt? Ja, de muziek die zij maakt is uh, een beetje, ja, ik denk, uh, jaren dertig Charleston-stijl. Uh, ouderwetse muziek, maar dan in een nieuw jasje, want gisteravond ook. Je verwacht eigenlijk dat ze optreedt met een, uh, met een band erachter. Uh, daarentegen staan er uh, drie blazers, een gitarist... Een toetsenist. En heel verrassend, een, een DJ die staat te scratchen ertussen. Dus het is eigenlijk een beetje een, een mix van oud en nieuw door elkaar heen. Ja, want als je de plaat goed beluistert, dan hoor je in ieder geval op een aantal nummers ook een DJ die inderdaad wat scratches uh, aanlevert. Maar dat is niet de hoofdmoot, maar dat was gisteravond dus wel. Ja, die was uh, duidelijk aanwezig. Hij, uh, je merkte gewoon dat hij echt een belangrijk onderdeel had in de, in de hele optredens, in de hele sfeer. Wat je eigenlijk miste was, een, uh, ja, was toch een soort sterke harde band erachter. Met uh, een drumstel en dergelijke en een goede solo. Dat was dus niet het geval. Het was, ja, het was een beetje uh, vlak allemaal. Had je dat verwacht? Uh, nee, eigenlijk niet. Uh, eigenlijk had ik verwacht, want als je die cd luistert, dat je denkt van nou, dat is uh, wereldloze muziek, geweldig. Dan ga je heen en je verwacht echt een show uh, ja, die ze gaan niet kent. En daarentegen staat er dan toch zoiets op het podium. Dus ja, dat was een klein beetje een... Uh, ja, een tegenval is misschien een groot woord. Maar toch iets anders als ik je uh, van tevoren verwacht had. Ja, dus misschien... Uh, ja, ze doet natuurlijk een clubtour. Uh, misschien heeft ze geen goede geen drummer kunnen vinden. Of denk je dat, dit wel echt, uh, dat ze dit echt gekozen hebben? Nou, ik denk, ik denk toch wel dat dit echt een beetje het genre is wat ze gekozen heeft. Zonder drum, uh, drumstel erachter. Omdat het toch, ja, de muziek ook wat, wat, wat ouder, ouderlijk moet klinken. Laat ik het zo maar noemen. En als je dan echt een drum solo erop gaat gooien. Ja, dan um, slaat, dat, slaat dat misschien letterlijk een beetje de plank mis. Oké, okay, dus daarom heeft ze waarschijnlijk voor, de, voor de, een, een moderne DJ zeg maar, um, gekozen. Um, ja, heeft ze, ze heeft natuurlijk maar één plaat uitgebracht. Heeft ze ook alle nummers gespeeld? Want ja, anders is het concert snel afgelopen. Nou, het concert duurde sowieso. was niet zo heel lang. Zij, ik denk dat ze bij elkaar uh, misschien een uur en een kwartier heeft opgetreden. Ze, de aanvang was half negen, nou, er was nog een support act. En zij begon eigenlijk om half tien en eigenlijk om uh, kwart voor elf was het allemaal alweer afgelopen. En ze heeft dan, uh, ik denk dat ze gewoon alleen die ene cd gespeeld heeft, want andere nummers uh, heb ik eigenlijk niet gehoord. En ja, daardoor was het uh, toch wel vrij snel weer afgelopen. Misschien dat ook te maken heeft met het feit, want dat zei ze gisteravond nog, zij is natuurlijk een uh, paar maanden geleden van een paard afgevallen. Uh, daardoor loopt zij in een gipscorset. En dan kan ze natuurlijk niet heel erg lopen zwingen en dansen op het podium en moeten zich een beetje inhouden. En ze zei wel gelukkig al dat het na een aantal maanden moet dat allemaal weer uh, opgelost zijn. Dus wie weet als zij nog een keer optreedt in het patronaat of elders. En we gaan haar nog eens een keer bewonderen dat uh, het allemaal een stuk mooier en een stuk swingender wordt. Ja, want uh, ja, zes, ja, de muziek staat onbekend. Uh, lekker dansen inderdaad. Uh, vooral ook uh, modieuze kapsels, kleding en schoenen. En dat, ja, ze, ze, ze was er niet heel erg op gekleed, hè, ook? Uh, nee, ze was inderdaad niet heel erg op gekleed. Ze stond op hele hoge hakken. <laughs> en je merkte dat op een gegeven moment, naarmate na, na de, de avond vorderde, dat dat toch wel vermoeiend was. Want toen uiteindelijk het toegicht kwam, kwam ze op blote voeten terug. Dat <laughs> had dus wel aardig uh, wat pijn gehad, waarschijnlijk. En ja, als je hem inderdaad met zo'n gipscorset uh, omloopt, ik weet niet of ze die nog steeds nu heeft, of dat ze al, uh, daar al van herstellende is... Uh, maar ja, ik kan me dan voorstellen dat je zoiets hebt van ja, ik, ik doe het voor het publiek. En het is natuurlijk een uitverkocht patronaat, Dat is natuurlijk geweldig. Ze had daarvoor uh, in, uh, uh, vrijdag in Rotterdam en donderdag in Den Haag al opgetreden. Dus ja, ze heeft het natuurlijk wel heel druk met, uh, met allerlei uh, optredens en ze, ze vliegt van zaal naar zaal. En ja, en dan kom je daar binnen en ja, lange rij voor het patronaat. En denk je van nou, dit wordt een, echt een gigantisch mooie show en... Kijk, de muziek die ze speelt is, is, is, is gewoon goed. Het is gewoon uh, fantastisch om te horen. Back It Up, uh, Night Like This. Als je die twee bekende nummers al neemt, dan is het gewoon heel mooi om te horen. En ja, je ziet ook mensen die gaan staan swingen en die herkennen het. En die gaan meestaan zingen. En ja, dat is op zich een hele leuke avond. Die, uh, ja, ik raad toch aan om als, als er een keertje nog in de buurt is. Of mensen denken van nou, ga ik toch naar een concert van Caro Emerald toe. Zou ik dat zeker doen. Oké, okay, nou Luc Rom, dankjewel in ieder geval voor jouw ja, recensie van Karel Emerald. Nou, uitverkocht dus hier in het patronaat en misschien komt zij nog een keer terug. Dus nou wel, het nummer dat waar ze natuurlijk bekend om is geweest is back it up, Dus laten we dat maar gaan draaien. En dat was dus het scratchje bij, uh, bij um, Karel Emerald, wat dus de, eigenlijk de hoofdmoot uh, vormde bij, oe, bij het, uh, bij het uh, concert, wat gisteren dus uitverkocht was in het patronaat. Nou, we gaan snel door naar uh, ja, Joop van Es, want hij heeft uh, ja, een rondje, rondje sport eigenlijk gedaan afgelopen weekend hier uh, in Zandvoort en omgeving. Uh, Basketbal, voetbal en hij is naar de open dag geweest van... Uh, uh, Maneesje Nadenhof in ben Bentveld Jopnes, goeiemiddag. goedemiddag Dag Lena, ik moet je eventjes corrigeren. Stal de ze? Oh, excuse. Me, ja. Ja, ja, ja. Maar dat geeft ook verder niet. Ja, dat is verschrikkelijk leuk. Uh, ze hebben echt van alles nog wat uit de kast gehaald om uh, de mensen te entertainen. Springen, carouselrijden, rijden, uh, hele kleine kinderen op verschrikkelijk kleine ponies. Dat, is, dat wil je echt niet zien, <lacht> dat is ongelooflijk. En uh, zo hebben ze de mensen geënterteerd. Het was heel erg druk, het was heel erg interessant. Uh, ze hebben ook uh, springdemonstraties gegeven... En dat, uh, dat geeft aan dat, dat die stal, of, het is natuurlijk een manetje, maar dat de stal Naaldhof ontzettend goed bezig is om met name jonge kinderen te begeleiden. En, en wat mij opvalt, en dat valt me niet deze keer op, maar dat is me al meerdere opgevallen, is dat er zoveel meisjes met paardensport bezig zijn. Heb jij enig idee waarom dat is? Meisjes? Nou ja, vaak willen meisjes op, op vroege leeftijd al niet alleen een paard rijden, maar ook een paard verzorgen. Ja. Ik heb geen idee of dat inderdaad uh, de reden is. Maar het is heel veel Je ziet bijna geen jongens die, uh, die de paardensport, Op wat voor manier dan ook bedrijven. Tenzij het weer in de hogere echelons is. Zoals bijvoorbeeld uh, de dressuur. Maar daar gaan, praten we over echt de hele wereld dat de zie op. De uh, Heel raar. Maar het was ontzettend gezellig. Heel erg leuk. En het, is, het, het, het, het beveelt uh, aan de, om daar eens een keertje te gaan kijken. Want ze doen heel erg goed allerlei dingen daar met paarden. Dan hebben we gisteren nog gehad een x aantal, eh, uh, en een voetbalwedstrijd. Met name dan de voetbalwedstrijd van SV Zandvoort, de zaterdag. Die, uh, moest tegen, uit, uh, in de op tegen Overbos. Overbos was, uh, uh, mede-concurrent voor een, eh, uh, vierde, vijfde, zesde plaats voor, uh, van de ranglijst. En dat kan best wel eens heel erg belangrijk zijn, want dit jaar, nee, ik moet zeggen volgend jaar komt er een nieuwe, topklassen en daardoor gaan de eerste drie van de eerste drie klassen daaronder gaan sowieso over naar een klasse hoger en uh, soms komt niet in aanmerking voor de eerste drie plaatsen maar kan wel nog via de na-competitie eventueel uh, en, een uh, promotie afdwingen naar de eerste klasse en dat kan best interessant zijn of dat gebeurt is natuurlijk het tweede Dus afwachten ze moeten nog een ik meen een drietal viertal wedstrijden spelen en dan uh, dan weten we meer uh, vooralsnog hebben ze gisteren gewonnen met 1-4 uit tegen Overbos, de naaste concurrent. En door de andere uitslagen van deze competitie zijn ze twee plaatsen opgeschoten naar de vijfde plaats. En dat is heel interessant. Of ze het willen is een tweede, maar ze kunnen dan in aanmerking komen voor uh, eventuele nacompetitie. En daarna mogelijk een promotie naar de eerste klasse. Dan hebben we gisteravond nog het eentje aan baasgebouw gehad. De heren moesten, van Lions moesten als eerste aantreden. En de heren in, komen in aanmerking voor een kampioenschap in de derde rajonklasse. Maar, maar, maar, maar, maar, maar, Ze speelden tegen uh, Early Bird uit Pemberent. Daar hebben zij gewonnen, flink. Maar gisteravond kregen ze toch echt behoorlijk klop. Want uh, ze waren a, niet compleet. En b, was Urlibert uh, uh, wel compleet. En dat, dat, ja, dat geeft uh, gewoon het verschil aan. Uh, Lions moest aantreden met zes man, waarvan er eentje gistermiddag een ongeluk heeft gehad met zijn auto. Werd van achter aangereden en heeft uh, misschien wel last van een uh, whiplash. Hij had ontzettend last van zijn schouders en van zijn nek. Hij heeft dan ook uh, zo, zo lang mogelijk niet gespeeld. Totdat een van de Lions heren met vijf fouten het veld uitging. En uh, hij dus wel moest aantreden. Lions kon uh, niet uh, op de, tegen, uh, tegen Early Bird. Het werd uiteindelijk een uh, 87-103 nederlaag. En dat is de tweede nederlaag van Lions heren uh, dit seizoen. De eerste was in, in Den Helder tegen de reserves van Noordkop. De dames die moesten tegen Valkons en uh, als je weet hoe die competitie in elkaar steekt... ...dat is de region eerste klasse, dan wil men liever niet tegen Valkons spelen. Valkons dat zijn uh, stelletje dames uit uh, Antille Suriname, donkere dames... ...die heel fanatiek uh, spelen, te fanatiek denk ik. Het lijkt meer op handbal dan op basketbal. En als je dan twee scheidsrechters hebt die daar niet op letten, dan is het verschil gauw gemaakt. De eerste drie uh, kwarten van Lions waren niet om naar, over naar huis te, uh, te schrijven. Het laatste daarentegen stonden ze toch met uh, ingang van het laatste kwart zes punten achter. En uiteindelijk wonnen de dames van de coach Richard Koper met elf punten verschil. Eh uh, 48 37. Het is geen hoogstaande wedstrijd geweest, absoluut niet. Want het... Uh, Echt, het klopte van geen meter. Het was totaal geen baasbal wat er gespeeld werd. Maar ja, als je dan toch wint. dan neem je toch afstand van die laatste twee plaatsen. en blijf je komend jaar gewoon in die rayon eerste klasse. En daar gaat het eigenlijk om. Waar ik ook nog een oproep op voor wil doen. is voor deze dames. Volgend jaar uh, Dan hebben staan zij zonder coach, zonder trainer. En mochten er mensen zijn die zeggen. nou, ik wil dat graag overnemen. Meld je dan bij de Lions aan, want deze dames verdienen gewoon beter. Er komen wat jongere meiden aan en uh, dan kan Lions uh, denk ik uh, toch gewoon lekker in die eerste klasse blijven basketballen. Ze hoeven niet aan het landelijke toe, is helemaal niet nodig. Maar in die eerste klasse, dan moet ze gewoon blijven, Lenna. Oké, okay, nee, dat begrijp ik. Als je zo hard je best doet als team. En dan. Ja. Uh, ja, dat je dan niet verder kunt omdat je geen coach hebt. Nee, dat begrijp ik helemaal. Uh, Joop je dankjewel in ieder geval voor uh, jouw samenvattingen van. Zowel voetbal, basketbal als uh, stal Nadenhof. Zeg ik het zo goed? Ja, hetzelfde nadeel. Helemaal goed, ja. Ah, Oké, okay, dankjewel. Nou, Joop van deres, fijn weekend nog. En um, ja, we spreken elkaar wel weer een uh, volgende keer. In ieder geval voor uh, AB Radio of voor ZFM Zandvoort. Uh, zometeen gaan wij uh, praten met uh, Michel van Bergen. Want hij was namelijk bij uh, de opening van het met Duinhuis in Haarlem-Noord. Dat werd geopend door Prinses Margriet. Maar nu eerst Blood Sweat and Tears met Spinning Wheel.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 spirit Ik zei het al, spinning wheel met blood, sweat and tears. Of eigenlijk andersom, blood, sweat and tears met spinning wheel bij CFM Zandvoort en AB Radio. Um, we gaan even kijken naar het hockey bij de Rabo hoofdklasse van de Heren. Want Bloemendaal is uh, ja, natuurlijk uitgeschakeld door UHC Am Hamburg uh, bij de Euro Hockey League. En uh, speelde nu weer in de hoofdklasse Heren. Um, dit weekend, uh, vanmiddag om kwart voor drie, is de wedstrijd begonnen. Uh, Bloemendaal speelde uit tegen Kampong Utrecht. En heeft daar ja, met grote cijfers gewonnen. Daar werd het namelijk 1 tegen 5. Uh, betekent alleen dat zij tweede blijven staan in de stand. In de, in de ja, stand van het, van het hockey. Waarom? Omdat namelijk de nummer 1 in de competitie HGC ook gewonnen heeft. Nee, niet gewonnen heeft. Zij hebben ge zijn gelijk gespeeld. Ze hebben gelijk gespeeld tegen Oké, okay, Daar werd het 3 tegen 3. Dus Bloemendaal loopt 1 punt in. Uh, dat betekent met 14 wedstrijden gespeeld. Dat Bloemendaal op een tweede plek staat met 30 punten. En HGC staat nog steeds eerste, dus met 14 wedstrijden gespeeld en 33 punten. Nou, daarachteraan op de plaats nummer 3: Amsterdam met 23 punten. Laren met 22 punten. Rotterdam en Kampong met 21 punten en Oranje Zwart met 20. En dan ja, in de onderste regionen SCHC met 14 wedstrijden gespeeld en 7 Punten. Nou zometeen, ik zei het al, gaan we nog even kijken naar de opening van het duinhuis in Haarlem Noord, een specialistisch huis voor uh, kinderen met een handicap. Uh, wat geopend dus is in Haarlem Noord, speciaal door Prinses Margriet. We gaan daarmee bellen met uh, Michel van Bergen. Maar nu eerst nog eventjes um, talking heads met Road to Nowhere. Well we know, well we know. Ja, Road to Nowhere van Talking Heads. Nou, wij weten wel zeker waar we heen gaan. We gaan namelijk naar de opening van het Duinhuis in Haarlem-Noord. En dan denk ik, wat is er nou weer een Duinhuis? Nou, dat is een, een kinderdienstencentrum uh, in Haarlem. Wat speciaal uh, gefocust is op uh, ja, de, de, de, de, de kinderen met een verstandelijke beperking. En ja ook eigenlijk hun ouders. En dat hun ouders alle, van alle faciliteiten gebruik kunnen maken. En zelfs ook daar kunnen blijven slapen. Nou, de opening was afgelopen vrijdag. Uh, 9 april. En het bijzondere eraan was dat prinses Margriet het heeft geopend. En Michel van Bergen die was daarbij aanwezig. Michel, goedemiddag. Goedemiddag, dat klopt ja. Um, nou ik, zou, ik had een heel draaiboek ook al gekregen van uh, wanneer zij wat zou gaan doen. Dus uh, het leek allemaal wel heel erg strak gepland. Het uh, was behoorlijk strak gepland. Tot op de minuut na uh, was uh, ja, berekend uh, hoe laat ze aan zou komen en wat ze zou doen. En ja, precies op tijd was ze ook weer uh, vertrokken. Maar dan denk ik altijd, uh, kan dat schema dan niet uitlopen, juist omdat je het zo strak maakt? Of, uh, of was het juist handig voor een fotograaf als jij? Uh, ik moet zeggen dat het voor ons een hele hoop wacht is. En uh, we hadden eigenlijk maar twee keer, één minuut de, de tijd of zo om, uh, om onze plaatjes te schieten. En uh, ja, het was allemaal heel erg strak geregisseerd. En uh, ja, inderdaad met minst of geringste zou het kunnen uitlopen. Maar... Ja, dat uh, gebeurde niet. Het nee. ging allemaal goed volgens schema. Ja, want dan kan je juist denken, nou dan, dan uh, ben ik er alleen bij met het fotomoment. Maar dat kan dus niet? Ja, het was inderdaad, uh, wij hadden alleen het fotomoment. Uh, de prinses die opende het duinhuis uh, aan de Vondelweg. En uh, daarna maakte ze een rondleiding uh, met een aantal kinderen. Daar mochten wij voor de rest niet bij aanwezig zijn. En uh, ja, na ongeveer een uurtje ging ze weer weg. Maar je hebt daar een uur staan wachten of... Uh... Nou ja, uh, om, om lang te bedenken, zelfs hebben we anderhalf uur uh, of twee uur hebben we totaal daar gestaan voor uh, ja, ongeveer vijf minuten uh, fotomogelijkheid. Oké, okay. ja dat is ja. eigenlijk wel weinig. Ja, ja, nou ja, het is zijn uh, bekend toen met Maxima bij uh, de stad Schouwburg en uh, Prinses be of, uh, koning Beatrix bij uh, het provinciehuis. Uh, ja, is het eigenlijk precies hetzelfde geweest. Ja, altijd, is altijd zo. Ja, strak, strak, strak, dat weten we bij het Koninklijk Huis. Maar uh, nou, je hebt dus ontzettend lang gewacht in totaal. Heb je toen ook nog uh, tijd vrij kunnen maken zeg maar, om, om het huis, om het Duinhuis te bezichtigen? Ik heb het vooraf al een beetje bezichtigd inderdaad. Uh, we hebben een persmeeting gehad van wat er precies zou gaan gebeuren. Uh, en toen hebben we wel het een en ander van het uh, ja, nieuwe Duinhuis kunnen zien. En wat vond je ervan? Ik vond het zeer uh, ja, modern ingericht. Ik vond het erg uh, ja, mooi en open ingericht. En uh, ja, ik ja, het had wel wat. Oké, okay. maar bedoel je modern ook qua. bedoel je strak of warm of uh, meer uh, nou, het, een het beetje, was een, ja. hele, een hele open ruimte. Dus uh, ja, je had niet zeg maar het idee van dat je ergens benauwd binnenkwam. Door ja, veel glas te gebruiken is het ook heel licht bij, uh, binnen. Oké. Okay. Uh, ja, dat gaat, vond ik het er erg uh, leuk uitzien. Ja, en open bedoel je ook weinig deuren? Uh, ja, er waren wel deuren natuurlijk en ook bij de trappen, Ik bedoel, het zijn toch uh, speciale kinderen die daar, uh, die daar zitten. Dus dat gaat, uh, ja, uh, is dat wel beschermd dat ze niet zomaar naar beneden kunnen lopen. Oké, okay, okay, dus je hebt een, uh, het bestaat uit diverse etages? Ja, het bestaat uit twee etages inderdaad. Tenminste, ik heb twee etages misschien, misschien dat er nog wat op staat volgens mij niet. Maar nee. in ieder geval twee etages. Heb jij het dak gezien? Um, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niet uh, heel erg naar gekeken heb. Oké, okay, want ik heb namelijk begrepen dat het dak eigenlijk uh, uh, ja, een beetje lijkt op een duin en dat er een pad overheen loopt. Ik moet je eerlijk bekennen dat dat mij helemaal uh, is omgaan uh, in alle druk. Oké, okay, ja, maar het is, het is ook natuurlijk wel hoog, daar kom je ook niet zomaar. Maar ik heb begrepen dat, uh, dat er een beschermd en veilig wandelpad uh, op het duinachtige glooiende dak van het centrum uh, is gelegd. Ah, okay. Daar ben ik ja, wel het, heel benieuwd naar. Het, het zag er inderdaad wel, uh, ja, het was wel glooiend. Dat moet ik inderdaad zeggen. Het was een soort, een soort driehoekhak, uh, dak. Oké. Okay. Uh, ja, het zag er wel mooi uit in ieder geval van buiten. Uh, nou, kinderen kunnen daar terecht, heb ik begrepen, voor dagopvang, weekend- en vakantieopvang. En ook uh, diverse therapieën als logopedie en fysiotherapie. Zijn er nou veel uh, kinderen met een beperking en uh, ja, met ouders die daar gebruik van maken, denk je? Het was in ieder geval behoorlijk druk met, uh, met een, ja, een heleboel kinderen die bij de opening aanwezig waren en ouders ervan. Dus ik denk wel dat er we heel veel kinderen gebruik van gaan maken. Ja, dus de, is dit de enige faciliteit hier in, het, uh, in de regio of ook uh, zelfs misschien van Nederland? Ja, ik weet dat de Hartenkamp ook nog een afdeling uh, bij heemsteden heeft. Ja. En uh, ja, dit is in ieder geval de eerste in Haarlem Noord, uh, voor zover ik weet. Oké, okay, ja, want ik weet inderdaad, het Duinhuis uh, maakt onderdeel uit van uh, Kind en Jeugd, de van de Hartenkampgroep, zeg maar. Ja. De Hartenkampgroep is dus in heel uh, de regio Kennemerland. Ja, en met name in Heemstede dat ik uh, de Hartenkamp wel ken. Uh, ja, oké. Okay, dus het is in ieder geval een verrijking voor, uh, voor de regio Kennemerland dat uh, ouders met hun uh, kinderen met een verstandelijke beperkingen dus diverse diensten uh, gebruik kunnen maken in één pand. Ja, Oké, okay. nou Michel, dank je wel in ieder geval voor, uh, ja, voor deze samenvatting. Uh, verder heb ik begrepen op jouw website, uh, michelvanberg.nl, dat je ook nog aanwezig bent geweest bij een ontmanteling van een hennepplantage um, uh, in Vijfhuizen. Klopt, ja, klopt. ja. ja dat was helemaal een, een mooi verhaal. De politie die had een uh, speciale middag opgezet, een uh, middag waarbij ze een hennepplantage zouden gaan ontmantelen. En uh, ja, de pers die moest zich uh, donderdagmiddag, uh, uh, aan het einde van de middag, in uh, hoofd melden. En dan zouden we getuigen zijn dat er uh, live een uh, plantage zou worden ontmanteld en uh, opengebroken. Dus wij gingen daar in een hele escorte gingen we daarheen. En uh, samen met de minister, de uh, ja, demissionair minister is het natuurlijk, minister Donner. En uh, ja, ter plaatse werd het slot eruit geboord en werd uh, de hele plantage uh, ja, eigenlijk ontrooid. Je bedoelt eigenlijk en, uh, minister Heersballen? Uh, Ballin, ja sorry, okay. uh, ik zei een keer inderdaad. Nou maakt niet uh, met, uit. Inderdaad met, met Ballin en ja eigenlijk achteraf toen kwamen we erachter dat uh, deze plantage al een dag eerder was ontdekt door de politie. Dus dat was eigenlijk een beetje behoorlijk in ingezet gezet uh, <laughs> voor de pers. Dat is een beetje nep. En, ja ik weet niet of Ballin er zelf uh, van op de hoogte was, maar het, uh, het was behoorlijk in gezet. En uh, degene van wie het was, die is wel opgepakt al of hoe is dat gegaan dan? Ja, die, ze hadden de plantage bleek achteraf op woensdag al ontdekt. Uh, toen hebben ze ook de eigenaar hebben ze daarvan aangehouden. Toen hebben ze de woensdagavond hebben ze een nieuw slot in die loods gezet. Zodat die donderdag opnieuw kon worden opengebroken uh, voor het eerst, zogenaamd. Dus dat was, uh, maar dat hebben ze ter plaatse niet gezegd en dan kwamen we pas uh, s'avonds achter uh, omdat de politie in hun eigen persberichten uh, oh. smiddags al had gemeld dat de plantage was ontdekt. En pas s'avonds dacht ik, hé, hey, dat is exact dezelfde weg. Dus hebben we contact gehad met de politie en toen bleek het inderdaad om dezelfde locatie te gaan. Oh, dat, is best wel, uh, dat klinkt best fout. Ja, was, maar goed. Uh, ja, ja, dat uh, kan je wel zeggen. Ja, maar we zijn er allemaal ingetuimd. Jullie waren allemaal aanwezig. En uh, nou, minister Ernst Heers-Ballin uh, was natuurlijk ook aanwezig. Uh, en je hebt hierdoor wel mooie plaatjes kunnen schieten, toch? Dat kunnen we of zien goed, op je website. Wat dat er gaat, was ik daar ook wel tevreden mee. Ja, ik bedoel, uh, het, het resultaat mocht er zijn. Oké. Okay. Uh, waar kunnen mensen jouw berichten en foto, uh, foto's uh, bezichtigen? www.michaelvanbergen.nl Oké, okay. nou Michel dankjewel, fijn weekend nog, tenzij je natuurlijk weer wordt, uh, ge, ja, hoe noem je dat, opgepiept door, uh, door een voor de andere hennepplantage of uh, misschien voor ander nieuws. ja, we zijn vanmiddag op de zeeweg geweest, er was een uh, pol die uh, was van de weg afgeschoten en die stond uh, helemaal overdwars op de zeeweg. En uh, ja, die is gewoon afgevoerd naar het uh, ziekenhuis. Zo. Misschien was ja. hij ook nog ja, van streek natuurlijk met wat er gebeurd is uh, met de ja. regering in Polen. En uh, nog een uh, ja, behoorlijke file daardoor ook op, uh, op de zeeweg. Maar uh, ja, ik geloof dat ja, met Nick Letzel is het slachtoffer in ieder geval afgevoerd naar het ziekenhuis. Oké. Okay. Nou Michel, dankjewel in ieder geval voor, uh, ja, voor jouw bijdrage. Uh, ja, meer kunnen we kijken met foto's en uh, berichten op uh, michelvanberg.nl en natuurlijk ook op uh, AB Radio. NL. Nou, zometeen gaan we nog even kijken of wij contact kunnen leggen met uh, Tjerk de Blauw uh, over de wedstrijd uh, Bloemendaal tegen Spaarwouden. Waar het uh, uh, na een hele spannende wedstrijd uh, uiteindelijk toch nog 3-0 is geworden. Dus dat zometeen. Maar nu eerst Eddie Grant met Electric Avenue. Dat is een beetje raar. Hij stopt er in een ene mee. Uh, dat was Eddie Grant met. Uh, Eddie Grant, Eddie Grant, met Electric Avenue. Dus de elektriciteit is een beetje is, is weggevallen, denk ik. Nou, we gaan snel terug naar uh, BBC Bloemendaal tegen Spaarnwoude. Waarom? Nou, ze hebben natuurlijk uh, gewonnen met 3 tegen 0. En Tjerk de Blauw die uh, gaat in gesprek met uh, de aanvoerder Tim Joan. Ja, uh, goedemiddag natuurlijk. Die wedstrijd vanmiddag tussen uh, Spaarnwoude en, Woude en uh, uh, Bloemendaal en Sparenwouden. 3-0 overwinning. Voor Bloemendaal. Ja, je zou zeggen dat het een makkelijke overwinning was. Maar, Tim, was het niet vandaag? Nee, de eerste helft zijn we goed uit van het spel uh, gehouden. Gelukkig de tweede helft uh, met windje mee uh, kan je ze goed onder druk zetten. En dan hebben ze eigenlijk weinig meer te vertellen. Dan krijgen ze na uh, 60 minuten een rode kaart. Toen is het helemaal over. Dus... Maar als je kijkt in de eerste helft, ja, zolang uh, Sparen Woude dus achterin kan blijven hangen. En zolang ze geen goal tegen krijgen, is het erg lastig voetballen. Want ze blijven ja, met, met, met, met acht man achterin hangen en ze hopen op de counter. Ja, ze hebben gewoon acht man die dicht zetten. Hè. Dan hebben ze drie man met de goede lange bal naar voren. Hè. en Daar ik twee gasten van twee bij twee lopen, die ook nog snel zijn. Die gaan voor alles. En als je dan niet mee hebt, dan kan een bal zomaar vallen. En dan valt één minuut voor rust, valt voor ons En gelukkig uh, pakt de keeper de één op één goed uh, op. Dan ga je met 0-0 de rust in, ja. En dan is het wel voor hun over, denk ik. Als je inderdaad zegt, uh, Pieter, heeft, uh, Pieter uh, uh, Rijsma heeft het erg, erg goed staan kepen, weinig te doen gehad, maar wat hij deed deed hij goed. Ja, als die bal uh, op zijn goal afkomt, is het wel een keeper. Alleen uh, als de bal buiten de 16 is, is hij afgewilt dan zeker. Maar vandaag, hij, ja. vandaag en ook vorige week uh, pakt hij overbal uh, eruit. Zo goed. Ja, dan na de rust komt de 1-0. Een schitterende vrije trap van je uh, gijs of uh, jullie dan Jij staat met Gijs paul geest samen voor de bal. Gijsjan loopt weg, maakt een omtrekkende beweging. en jij schiet er meteen boom, rechtstreeks. Ja, van er ook namelijk helmig over de muur. en daar dacht ik: weet je mee. Maar ik is in uh, de hoek van de keeper. en uh, ik raak me goed, en hij vliegt er goed in. moment ook. Maar, en dan kom je toch nog onder druk te staan. en uh, ja, het was meer dat jullie achteruit gingen voetballen. Dus af en toe leek het erop of je met. Uh, ja, uh, of jullie een beetje angstig was. En dan maak je 2-0 zelf, en dan is het gebeurd. Ja, nou, wat ik een beetje miste, toen we met de kwamen meer klaar in de achterbaan staan, was de zijkant. Die, uh, elke bal die bij onze vleugelspelders kwam, die uh, kwam net zo snel weer terug. Dus inderdaad, na 70 minuten of na 75 minuten werden die twee gewisseld. En toen was het de lopende wedstrijd, maak ik de 2 3-0 binnen 5 minuten. En ja, misschien dat je wat eerder wat verse mensen erin kan brengen, want je merkt wel dat we lastig hebben met de bal vasthouden voorin. Dan, uh, ja, natuurlijk het, het laatste goal was een uh, hele mooie goal. De bal komt naar de rechterkant. Jurgen de Vries, die ingevallen is op de, op de rechtsbuitenplek vanaf uh, voor de Woutersnel. Hij pakt de bal aan. Een voetje aan meteen. En hij geeft een schitterend bier voor je. Je kan hem zo erin klikken. Ja, ik weet niet wat ik meemaakte. Ik krijg een keer een bal van hem. Maar nou ja. Uh, ja dat is gewoon zijn kwaliteit. Ik bedoel, hij moet niet die diep sturen. Maar als hij bal aan zijn voet heeft, dan legt hij hem overal nemen wat hij wil. En hij legt me nou gewoon mooi tussen de laatste man en de keeper in. En ik krijg net een puntje tegenaan waardoor hij uh, er goed in Als je nu gaat kijken naar de over en uitslagen. Ja, dat betekent dat je nog twee finales te gaan hebt en zit er nog de derde, vierde plaats in? Of is de wedstrijd tegen de brug fataal om die derde, vierde plaats? Nou ja, ik uh, zit nu te kijken inderdaad dat we gedeeld op de zijde plek staan met 30 punten samen met DSK. En die hebben de laatste wedstrijd, dus ja, die moet je winnen. Maar ik denk het weinig niet naar de stand moeten kijken. Ik bedoel, uh, we moeten gewoon lekker wedstrijd voor wedstrijd spelen. We moeten het plezier terugvinden en de laatste weken gebeurt dat aardig. En dan zie je ook wel een de terug. En ja, de brug uit, dat is een zekerheidje voor uh, ons om te vliezen natuurlijk. Nou, maar is dat niet dodelijk geweest? Nee, ik denk het niet. Nou, als je nu kijkt, anders had je derde, vierde kunnen staan, dan had je uh, twee wedstrijden genoeg. En anders moet je per se weer die na-competitie. Ja, maar ja, als je van de laatste zeven wedstrijden de zes wint, dan denk ik dat de wedstrijden die in het eerste seizoen zelfs wel dodelijk zijn. Ik bedoel, ja, de brug uit, ja, je, je kan een keer verliezen, dit is uh, de vierde klas. En uh, ja, als de eerste drie ballen een keer fout vallen, ja, dan heb je een slecht bedrag. En als wij een slecht bedrag hebben, ja, dan kunnen we ook van de nummer laatste zijn, Want de brug is natuurlijk geen slechting. Maar dat betekent nu dat je nog twee finales te gaan hebt. Dat is dus over 14 dagen schoot uit. En dan de laatste wedstrijd tegen DSK. Ja, en dan moeten al die beide wedstrijden, alle hens en ik. Ja, je zal inderdaad elke wedstrijd uh, moeten bij je laatste finale. En uh, ja, ik ook, uh, dat je goed uitkomt. Ja, meer kan, je, meer kan je er niet van maken op dit moment. Je moet gewoon elke wedstrijd voor gaan En dan zie je wel waar je het aan het eind staat. Goed, dankjewel. Dankjewel Tim. Ja, dat was er vandaag natuurlijk. Uh, vanaf het Bloemendaalveld. Die wedstrijd tussen uh, ja, Bloemendaal en Spanemoude. 3-0 met drie goals van Tim, Joan, een pure headtrick. Dankjewel, tot de volgende keer. Bon Jovi met Bed of Roses. Heel even voor wat hij is. Nou ja, Better of Roses dan lig je tenminste in ieder geval lekker goed, toch? Uh, we gaan namelijk nog eventjes kijken uh, naar de samenvatting van of tenminste, uh, we gaan nog even luisteren naar de samenvatting van um, Telstar tegen Veendam. Nou, we weten, Telstar zit in, moe in, in moeilijk vaarwater en uh, ja niet zozeer uh, alleen uh, fysiek, zeg maar, qua, qua speelstijl en, en schema, maar natuurlijk ook uh, financieel gezien. Maar uh, ja, naar de de wedstrijd uh, vrijdag uh, is geweest Rolf Bastiaan. Um, ja, Rolf, 1-1, was het terecht? Uh, absoluut, absoluut. Uh, Telstar kwam snel achter door een wederom een verdedigende slappe actie van het centrale verdedigingsduo. Waardoor de Leo hem heel makkelijk op 0-1 kon maken. Ja, daarna werd Telstra wel iets beter, maar echt veel kansen creëerden ze niet. En in de 36e minuut was het eigenlijk een lucky van, dan moet ik even denken... <laughs> die maakt, dat ben ik even kwijt. Uh, de bal kwam bij Erwin Koenen en die, schoot, die schoven langs de keeper heen. Maar in principe wordt het moeilijk, is het moeilijk, zal het moeilijk blijven de komende weken. En Heel spannende weken blijven. Ja, want volgende week is uh, eigenlijk toch wel de en de toch? De of uh, de Os uit is lastig, moet kunnen. Maar ja, het een hangt met het ander samen. Uh, wat gebeurt er met MVV? Wat gebeurt er met Vendam? Ik weet wel, je mag er niet van uitgaan dat die ploegen eruit gaan. Kijk, in dat geval is Telstra, is er niks aan de hand met Telstra, ze moeten het op sportieve gronden aankunnen, maar ik zet me grote twijfels. Ja, want uh, uh, ja, wat, dat, wat ik net al zei, het is niet alleen uh, de prestaties uh, die onder druk liggen, maar ook het financiële gedeelte. Ja, het financiële gedeelte niet zozeer, want telstar heeft geen schulden. Het gaat om het feit dat de begroting, dat er gerommeld zou zijn met de begroting, wat is ontkend wordt door het telstar bestuur Maar ja, die zaak is aanhanger gemaakt nu bij, bij de rechter, dus ja, ik verwacht ook eerder wel een uitspraak daarover. Oké, okay, want uh, niks is nog zeker. Nee, absoluut niet. Nee, nee. Ik weet wel dat ze bij Telstar vol goede moet zijn over de uitspraak van deze zaak. Mm. Uh, nou, ik weet, Telstar is, hoort eigenlijk ook uh, een beetje toe uh, tot AZ. Uh, hoe zit dat met die samenwerking? Ja, die samenwerking is, een, is wel een samenwerking wat spelers betreft. Maar kijk, daar kun je ook nu op dit moment niks over zeggen, want je nee. weet niet wat er met AZ gaat gebeuren. Nee. Maar zegt AZ niet bijvoorbeeld van nou, wij, wij, trekken, ons, wij trekken ons terug of we willen, willen jullie steunen, wat er ook gebeurt? Dat nou, is niet gezegd? Nee, dat is niet gezegd. Dat zou niet zo handig zijn, want die jeugdopleiding is gecombineerd. Ja, dus in principe denk ik niet AZ dat gaat doen. Maar ja, je weet nooit wat er, wat, wat er van bovenhand ge, gaat gebeuren natuurlijk nu. Nee, uh, want dat is een beetje eigenlijk het laatste nieuws uh, rondom Telstar. Ja, absoluut. Ja, die, die, die, die drie punten in mindering hangt natuurlijk als een zwaard van Damakles uh, eh, hangt boven hun... Over de Telstra, over de club, maar in principe ja. Kijk, nogmaals, je moet het op sportieve gronden moet je afmaken. Ja. Je, krijgt, je krijgt Os uit, je krijgt Eindhoven. Nou, Jan Portwiet komt hier naartoe, waarschijnlijk met een, uh, een B-team. Jan is oud-trainer van Telster en die gaat uh, de week, drie dagen later, moet hij na-competitie spelen. Dus hij zal niet vol gas hier naartoe komen. Nee. Maar ja, goed, je moet er niet op kokken. Je moet nee. het zelf doen. Ja, je moet het wel uh, inderdaad doen. Maar uh, hoe gaat het met die nieuwe trainer... Ja, ik zie. Ja, wat, wat, wat. Ik moet oppassen wat ik zeg, maar. Ik, ik vind hem, uh, ja, wat dat betreft. iets directer dan. Met uh, God. Maar ja, het is ook zo'n jongen opgegroeid in het AZ-jargon. Het is geen jongen die, die goed bij de, bij de club ligt, althans. Ze zijn er niet gewend, dit soort mensen. Oké, okay, wat zijn ze dan wel gewend? Nou ja, goed, het zijn gewoon jongens zoals Jan, Jan hè eh, en, en, en Luc Nijholt. Bouwen of en gaan. Maar dit gaat allemaal via het AZ-jargon. hè. Eh, uh, en ook de spelstijl is aangepast aan, het AZ, aan AZ, terwijl je daar de spelers niet voor hebt. Ja, dus eigenlijk zou je zeggen, AZ kwam eerst als zegen, maar is nou een soort van vloek. Nou, ze zijn wel zegen, financieel natuurlijk zeker als zegen gekomen toen. Eh, maar ja goed, als, uh, als jij gewoon niet krijgt wat je nodig hebt om in de eerste divisie te kunnen overleven, dan wordt het een ander verhaal. Ja, want denk je dat ze zich zouden kunnen redden in andere klassen, als ze dus uh, een soort van degraderen? Dan kom je niet topklassen, nee, dan krijg je haast geen publiek waarschijnlijk. Eh, nee, ik denk niet dat het, ik denk dat het heel moeilijk zou zijn. Ik denk dat het uh, de tweede betaalde voetbalclub is in deze omgeving die dan het loontje gaat leggen. Ja, Je hebt een schitterende tribune. Hè? Alles is goed georganiseerd. Alleen ja, de spelers doen het niet. Klaar? Ja. En hoe gaat het dan met het uh, stadion, het Tata Steel Stadion? Geen, geen idee. Geen idee. Nee. Het zal... Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op.